Boy en Bella in de wonderenwereld. Ondertussen in het bos, in het wonderschone hondenbos, zijn Boy en Bella. Ze hangen wat rond bij een boom. Het is de meest bijzondere boom van het bos, Bella. Ik weet het zeker. En vandaag ga ik het onderzoeken. Hij bekijkt de boom van dichtbij en dan weer van veraf. Hij slingert om de boom heen. Het lijkt net of deze boom leeft. Nou zegt Bella... Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ik hang hier maar een beetje. Ik ga even verder kijken. Bella trekt zich omhoog aan de tak en klauwt tot helemaal boven in de boom. Totdat tot ze bij een grote tak komt, in de top van de boom. Ze begint te giechelen. Voetje voor voetje loopt ze over de tak. En dan komen er opeens allemaal kleine fladderaars om haar heen. Ik kan ook vliegen, denkt Bella. Ogen dicht. Die handen aan de zijkant. Ik kan dit. Kom op, Bella. Gewoon gaan. En ze laat zich zo vallen en ze fladdert, net als al die andere fladderaars om haar heen. En het is zo grappig, want ze ziet Boy daar beneden echt als een miertje over de grond gaan. Inderdaad, Boy is de boom flink aan het onderzoeken en hij heeft iets ontdekt. Er zit een opening in de boom, helemaal onderaan, op de grond. Ja, en er is hier van alles aan de gang. Er wordt van binnen naar buiten gelopen, er wordt gesjouwd met van alles. En helemaal midden in de boom hangt een lamp en die verlicht de hele boom van binnen. Ja, dit is echt heel erg bijzonder. Hé hey Belle, jij ja, ja hangt daar boven. Kun je me even helpen? Ik moet eventjes uh, boven in die boom kijken wat er aan de hand is. Ik ga dus niet tegen Belle zeggen dat ik net gefluisterd heb gehoord. Dat ik dus naar de top van de boom moet gaan als ik wil weten wat er met deze boom aan de hand is. Maar ja, dat ga ik dus niet tegen haar zeggen, want dat gelooft ze toch nooit. Hallo, Bella? Ben je er nog? Ja, doe even, doe even zelf. Pak je touw, klim omhoog. Want ik vlieg hier en het is hier zo mooi. En ik ga hoger hoor. Eén van de vladderaars had gelijk. Die zei tegen haar, als je in de lucht hangt, dan krijg je vleugeltjes. En ze hadden gelijk. Ze kijkt over de schouder en ze heeft kleine vleugeltjes. Net als een vlinder. Oh, en de wereld ziet er zo mooi uit van boven. Ze ziet er bloemetjes, piep piep piep klein, en ze ziet de grassprietjes en ze ziet de vogeltjes en ze ziet de bomen hé, hey. oh dat is Boy oh die is toch aan het klimmen ja, Boy heeft de touw gepakt en die is gaan klimmen naar de eerste verdieping van de boom komt hij op een grote tak aan ja, maar hij moet nog hoger, hij moet nog veel hoger ja, nu moet hij toch zonder touw doen oké, okay. hij trekt zich omhoog aan de ene tak voorzichtig naar de andere slingert zich omhoog hij kan nog een klein stukje hoger. En dan opeens begint de hele boom te schudden. En hij schrikt een beetje. En hij gaat op een tak zitten en dan kijkt even heel rustig om zich heen. Shhh. Hoort hij dan? Als je heel stil bent, kun je mijn gefluister horen. Hoort hij dan opeens? Doe je ogen maar eens dicht. En probeer eens helemaal stil te zijn. Boy volgt de aanwijzingen op. En het wordt alsmaar stiller daarboven. De wind neemt mijn woorden mee, vertelt Vaderboom. En die geeft het door aan de blaadjes van de bomen. En de blaadjes geven het weer door aan de struiken. En de struiken geven het door aan de bloemen. En de bloemen geven het weer door aan de grasprietjes. Net zo lang totdat ze bij de juiste persoon zijn. De woorden van de wind kun je alleen horen als je heel stil bent. En hij doet zijn ogen open en dan ziet hij het. Dit is vader boom. Hij ziet de ogen, hij ziet de neus en hij ziet de mond. Hij wist het gewoon. Hij wist dat er iets met deze boom was. Dan begint de boom weer helemaal te schudden. Ja, hij is aan het lachen. En dan wordt het weer heel stil. En boy wordt helemaal blij van binnen. Dit moet iedereen weten, dit moet Bella weten. Maar Bella, die is ondertussen iets heel anders aan het doen. Want ze was aan het vliegen, hoog in de lucht. En ze zag de wereld zo mooi. Ze voelde het lager en toen zag ze een meer. En ze ging vlak overheen vliegen. Toen raakte ze met haar handen op water. Toen bedacht ze, hé, hey, ik, ik kan ook onder water gaan. En toen nam ze een duik. Oh, nu zwemt ze daar tussen prachtige waterplanten. En ze eet luchtbelletjes van de vissen. En dan ziet ze op de bodem van het meer allemaal gaten. En weer neemt ze een duik. Ze zwemt door een gat op de bodem van het meer, tot die Belle die durft, zeg. En ze gaat steeds dieper en dieper door allemaal verschillende zandlagen heen. Het is dus helemaal niet eng, denk Belle. Ze moet het gewoon doen. En dan komt ze aan, in het midden van de aarde. Daar zit een hele lieve mevrouw. Oh, denk Belle, nu weet ik het weer. Ik ken deze mevrouw. Het is moeder aarde. Ja, ik ben hier al vaker geweest. Moeder Aarde heeft het heel druk. Want vanuit alle zandlagen over de hele wereld wordt er met haar gepraat. Toch zit ze daar heel rustig. Ze begint tegen bellen te praten. "Waar is rechtop staan. Schouders naar achter. En je hoeft nooit bang te zijn. Oh, dat heeft ze wel zo vaak tegen hem gezegd. Sorry, zegt ze. Sorry, moeder Aarde. Ik vergeet het steeds. Dat maakt helemaal niks uit, zegt moeder Aarde. Je mag zo vaak langskomen als je wilt. Fouten maken bestaat niet. Je leert overal van... En soms heb je gewoon wat herhaling nodig. Oh, ze voelt zich zo fijn hier. En ze geeft Moeder Aarde een dikke knuffel. Dankjewel. Dankjewel, moeder Aarde. En ze schiet door het zandgat terug omhoog. En ze rent naar Boy. Oh, boy, je moet horen wat ik te vertellen heb. En ze vertellen aan elkaar alles wat ze hebben meegemaakt. En ze zijn er allebei over uit. Dit moeten alle mensen weten. En ze maken een plannetje. Hoe ze iedereen gaan vertellen over de wondere wereld.